Er zitten behoorlijk wat studenten in isolatie op hun studentenkamer. In verschillende studentensteden moeten huisgenoten met elkaar in quarantaine door positieve coronatest. Rond de feestdagen ging het hard met besmettingen onder studenten. Het AD ging langs bij een aantal studentenhuizen in Leiden. Ze moeten binnenblijven, maar vervelen zich nog niet. Het is niet leuk, maar ik ben lekker mijn fotoboek aan het maken en een beetje aan het schilderen. Lekker thuiswerken werken ook. En op zich vermaakt me wel. Je moet een beetje creatief zijn deze dagen. Dus we hebben al een Harry Potter marathon gehouden, maar het begint ja, het creatief. We beginnen een beetje op te raken. Gisteren werd er een record aantal besmettingen aangetikt. In een dag kwamen er 24.500 positieve tests bij. Ook vandaag gaan er bij Mark Rutte weer heel wat kopjes koffie doorheen. Het is de laatste dag vol kennismakingsgesprekken met nieuwe ministers en staatssecretarissen. Onder meer Carola Schouten komt langs en Sigrid Kaag, de nieuwe minister van Financiën, schuift aan via Zoom. Het aantal illegale thuiskappers neemt toe. Dat zegt de Brandsvereniging voor Kappers. 1 op de 3 klanten ziet advertenties voorbijkomen van mensen die ondanks de lockdown doorknippen. Een groot deel van Spijkenisse kan voorlopig zijn telefoon of laptop niet opladen. Vanochtend brak er brand uit in een elektrakast. Daardoor zitten bijna 17.000 woningen en bedrijven zonder stroom. Bij ongeveer 1000 klanten zijn de problemen inmiddels opgelost, zegt het stroombedrijf. En tennisser Novak Djokovic zit voorlopig in een quarantainehotel in Australië. Hij wilde dat land in voor de Australian Open. Maar gisteren werd hij bij de grens tegengehouden omdat hij niet gevaccineerd is. Hij moet zich voorlopig in zijn hotelkamer op het toernooi voorbereiden, zegt tenniscommentator Mark Brasser. Of hij mag tennissen, of hij daaruit mag, of hij kan trainen, dat is natuurlijk ook nog even de vraag. En dan heeft hij daarna, mochten ze maandag zeggen van oké, okay, je mag blijven, heeft hij nog wel een week voordat de Australian open begint. Dus het is niet zo dat, he, dat de tijd echt al begint te dringen, maar het is natuurlijk verre van, van ideaal, dat is duidelijk. En Djokovic probeert via de rechtbank alsnog Australië in te komen. Maandag kijkt de rechter de het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon... maar de bewolking en de kans op een bui is aan het toenemen. Het wordt een graad of 6. Morgen guur en kans op een winterse bui bij een graad of 5. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de Hart van de ANWB. De N201 uit Horen-Hilversum is in beide richtingen dicht... door een vrachtwagenongeluk bij Vinkenveen. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 deze, de zekerheid op de de de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 Uh, ...kun je nog even de nieuwjaarsboodschap van de burgemeester terugkijken. En uh, de versie van Sanford Issaid daaraan vast zit nog... Uh, ja, ...de geniale nieuwjaarstuik die ik uh, vorig jaar heb gedaan samen met Roy. Dan. Uh, dat was uh, lekker koud, zullen we maar zeggen. Maar dat je heb het dit jaar niet uh, gedaan. Het was niet zo goed bevallen.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 Einde okay. Do. dag.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 Yeah. We'll zijn weg in gedachten van wat ons te wachten staat. Het gebeurt ons vroeg of laat. Niemand weet wat komt. Het was Willeke Alberti met gelukkig nieuwjaar. Het thema van vandaag is gewoon nou, nieuwe jaar. Dat uh, natuurlijk heel leuk is voor een eerste dag dat we weer uitzenden in het nieuwe jaar. Wat nu komt is Full Fighter met Yes Next Year. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2.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 First and it was freezing, she said it looks like it's trying to rain I was lost, I felt seasick.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 nou ja, met een baan en, en de gemeenteraad is de die wel een beetje vol, denk ik, met wat ik beschreven heb. Ja, ik kan me voorstellen. Nou, het is dan jammer, dat Johan van Marlert, dat is ook een wieler van Maaf, een, een, een BMX'en. En die staat uh, op de vijfde plek, geloof ik, hè? Eh, ik geloof het wel, ja, inderdaad, klopt, ja. ja. Maar goed. Ja, ja dat... dat, dat ja. Geer gang.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 Naar de krochten op zetfmradio. If I had to die tonight, I'd like man, man Man what life? I'm still learning To ride the pain